Ja, het was juist uh, even ietsje eerder drie uur dan dat het drie uur was. Ja. Dus, uh, De tijd gaat zo we, snel. Vandaar <laughs> dat we deze plaat uh, niet helemaal of helemaal niet konden draaien. Eigenlijk meer uh, vlak voor uh, drieën. Gelukkig maar, want dan kunnen we meteen even wat uh, rechtzetten. Dit was Toontje Lager. En ik heb stiekem met je gedanst. Zandvoort en de regio. Zo, dat is ook weer rechtgezet. Goedemiddag, welkom bij het Tweede Uur. Ja, goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Rob. We gaan weer vrolijk verder met het Tweede Uur. We hebben natuurlijk nog de nodige, de nodige items die we gaan bespreken. Zo rond de klok van half vier kijken we even naar de evenementenagenda. En er staan natuurlijk volop dingen op de agenda in Zandvoort. We gaan ook nog kijken naar de filmagenda van het Circus Zandvoort. We kijken vooruit naar het Jazz Festival volgende week. De drie dagen lang in Zandvoort live jazz. We gaan nog contact nemen met Joop van Nes, Want uh, S.V. Zandvoort zowel het eerste als het tweede team zijn bezig met oefenwedstrijden. We gaan kijken hoe daar de stand van uh, zaken is. En dan uh, willen we Joop van Nes uiteraard even voorop. Zo, zo rond half vier weten hoe het met tweede is gegaan. Dus. Oké. Okay, nou, dus dan gaan we daar uh, even heen. Voor de rest nog uh, genoeg. De uh, laatste uur natuurlijk nog internationaal nieuws. Uh, Zometeen zal ik u nog even want de kwalificatie, terwijl wij vorige uur bezig waren was de kwalificatie van de Formule 1 in Hongarije. Vertel. En die, zojuist, <laughs> <laughs> zojuist afgelopen. Nou, ik zal maar gelijk maar even doen. Luisteraars die het niet willen weten, even de oren dicht. Uh, uiteraard, nou ja, uiteraard niet, maar het is heel spannend. Want op de eerste rij, zoals verwacht, de Red Bull auto's. En op de eerste startrij staat Vettel, gevolgd door zijn teammaat Webber, En op de tweede startrij alleen maar Ferraris en wel twee stuks. Alonso en Massa. En in de stand om het WK staat momenteel Lewis Hamilton nog op de eerste plek. Gevolgd door Jensen Button, beide van McLaren. En dan krijg je Mark Webber en Sebastian Vettel. XE kwam met 136 punten, dus wie van hun deze race gaat winnen... zal de ander voorbijsteven in het algemeen klassement. Morgen dus in Hongarije. Ja. Begint om twee uur, hè, neem ik aan. Twee uur en uh, de uitzending begint om tien over één al. Tien over één. Oh, dan moeten we er vroeg de, bij zijn. Met de voorbeschouwing. Vroeg bij zijn met ja. een ontbijtje en zo. Lekker nog, uh. Ga jij brood halen morgen, Maurice? Nee, is lunch. Hè? Huh? Lunch. Lunch. Lunch. Ga je een halen morgen dan? Uh, nou, ligt eraan. Wie gaat er winnen morgen? Mijn uh, wow, Mark Webber. Webber? Ja, Webber. Zeg ik, ik vet om. Uh, ja, maar dan kunnen we pas na de, na de race gaan leunzen. Dat schiet ook oh. niet op, natuurlijk. Ja, oh, okay, maar, maar. doen oh. we eerst het ontbijt en dan gaan Kom maar. you okay. Maar weg blijven hoor. Voor mij hoeft het allemaal niet meer. Gewoon lekker zonnige zaterdag. Weer ja. een fake leuker, lekker al met Nog een paar uurtjes. Met andere woorden morgen. Uh, ja, Lex heeft gezegd. Morgen wordt het beter weer. Dus wat het wordt weer zo'n graadje warmer. Dus komt het zonnetje weer terug. Helemaal niet verkeerd. Je hoort de German Jackson. Tezamen met Pia Sadora. En Wendy the Randy Begins to fall. Daarvoor trouwens een uh, lekker plaatje. Wat minder bekend bij iedereen volgens mij. Maar gewoon een lekkere klassieke van uh, Kissing the Pink. En One Step Closer to You. Ja, en dan komen we nog even terug op... Uh, ik durf bijna niet te zeggen het WK. Want, dat is natuurlijk wel even leuk om te vermelden... want afgelopen zaterdag werden de prijzen die Radio Stiphout... had verbonden aan hun actie actieprijsvraag rondom het WK Voetbal in Zuid-Afrika... aan de winnaars overhandigd. Ovens, Stiphout maakte een drietal Zandvoorters zeer blij... met werkelijk schitterende prijzen. De eerste prijs, een tv-beamer met scherm... was voor voetbalkenner bij uitstek Roderick Fransen. Niet geheel toevallig werd zijn moeder, Aatje prachtig tweede... en kreeg een, en dan komt hij iPod Docking Station. De Docking Station? Weet jij wat dat is? Geen idee. Ik hoop dat ik je iPod daarin kan doen en dat hij dan weer bijlaat of oplaat. Maar in ieder geval, prachtig ding. iPod Docking Station. Zij had namelijk haar zoon op de prijsvraag geattendeerd. De derde prijs, een draagbare fotoprinter, was voor Martijn Paap. Die in eerste instantie dacht dat hij in de maling werd genomen. Alle winnaars, ook namens ZFM Zandvoort van harte gefeliciteerd. Ja, er waren wel meer mensen hè? die prijs hebben gewonnen met het WK met die poeltjes. Ja, nou, ja, die die jongen, poeltjes. ja maar je hebt van die mensen die meerdere pooltjes. Yes, hebben gewonnen. Sommige mensen winnen elke, elke keer een poeltje. <laughs> ja, morris. <Maurice. laughs> maar goed, dat was dan een, denk ik het laatste WK-nieuws uh, uit Zandvoort. Nou, dan heb ik er nog eentje. Ja, die hadden we ook uh, tijdens het WK. Oh, oh, ja. ja. Ik heb de voetbalversie niet opgezet, hoor. Wijs Americano. mij niet dan. Oké, okay, dank je. Papa <laughs> Uma da botta vidichita va si tu la parla pieza americano, quando sa falla muro sotto luna, o cave di hai l'ovio, un bata botta da si tu la parla Quando la moda sotto luna Zes ...op de radio dus de zaterdagmiddag bij CFM. Zelfs op zaterdag, elke zaterdagmiddag te horen tot aan 5 uur vanmiddag. En dan uh, uiteraard weer de heren van Entertainment for You. Rijden genoeg om te blijven luisteren naar CFM. Jullie eerst uh, We Don't Speak America van uh, D-Cup... Uh, ...tezamen met Yolanda Bicoel. En erachteraan uh, Jody Mano. Cassie Canoel. Oh. Goed, en luisteraars, en zorg ik u al had beloofd... ...kijken we even vooruit op het uh, komende weekend. Hadden we trouwens het afgelopen weekend... dat schitterende salsa-festival... in was het, leuk, het dorp. He? was hartstikke leuk. was, was uh, vooral... Uh, nou ja, wat ik erg mooi vond, was uh, die band bij... Uh, hiervoor, daar... Dorpsplein. Dorpsplein. Schitterend, echt een lekkere salsa... en uh, briljante muziek. publieke belangstelling was ook hartstikke goed. Maar ja, het ene festival is nog niet geweest... Of volgende week, ja, dan gaat Zandvoort, Zandvoort bruist, gaat Zandvoort door, want dan is namelijk het Jazzfestival. En wel op 6, 7 en 8 augustus staat, staat Zandvoort weer bol van de jazz en aanverwante muzieksoorten. Het alom bekende Jazz Behind the Beach gaat dit jaar verder onder de naam Jazzfestival Zandvoort. Ook de vrijdag en zondagprogrammering hebben Nederlandse namen gekregen. Zo wordt Jazz Behind the Bar Jazz in de kroeg en gaat Jazz on the Beach voortaan als jazz op het strand door het leven. Donderdag Aanstaande donderdagavond 5 augustus zal wethouder Gert Tonen de officiële opening in Café Nuff in de Halterstraat verrichten, waarna het feest los kan barsten. Op vrijdag is er een diverse horeca-establishment, eveneens jazz tijdens Jazz in de Kroeg. Vanaf half negen speelt bijvoorbeeld Ruud Jansen in Café 4, Adam Spoor bij Café Alex, Mainstream Jazz Combo bij Grand Café XL en de Arthur Ebeling Band bij Laurel Hardy. Lils McIntosh. ...speelt vanaf 9 uur bij Café Oomstee. En voor de jazz we onder ons... ...hoef ik deze mensen verder niet te erg niet te introduceren... ...want ze zijn bekend. Zaterdag en de organisatie van Jazz Festival Zandvoort... ...heeft ook nu weer op zaterdagavond... ...een podium op het Gasthuisplein. Het programma begint om 7 uur... ...met de band van de Nederlandse saxofonist Florian Wempe. Vanaf 9 uur kunnen de festivalbezoekers... ...genieten van niemand minder dan... ...de zangeres Greetje Kouwveld. Verdere introductie overbodig. En zondag Jazz op het strand... Twee strandpaviljoens zullen zondagmiddag inhaken op het jazzthema. Bij Beach Club Take 5 staat vanaf drie uur het tweede optreden... van wederom onze grote vriend en mede-collega van CFM Ruud Janssen gepland. Hij is een alleskunner die met zijn toetsen de meest vreemde fratsen uit kan halen... maar ook schitterende muziek maakt. Bij Beach Club 10 onder de, onderaan de rotonde is vanaf drie uur... Ger Groenendaal met zijn mainstream jazz combo te gast. Lekkere evergreens en ballads die menig oor zal zullen strelen... Bij de optredens duren tot circa 6 uur. Wilt u alles nog even rustig nalezen? Dan verwijs ik u naar de Zandvoortse Krant. Volgende week 6, 7 en 8 augustus Jazz Festival Zandvoort. Nog even over het podium op het Gasthuisplein. Volgende week zaterdag. Ja. Ik dacht dat ze daar ook uh, Hans Dulfen voor uh, gestuurd hebben. Ja, die komt, ja dat, die, die komt daarna nog. Dat is uh, de surprise act als het ware. Okay. Maar die komt dus ook nog. Want... Ja, wat er was al maanden bekend. Dat ja, komen, dus... klopt. Nee, heel goed, want die komt na Gretje Kouveld. Nou, helemaal goed. Dus volgende week weer een gezellig weekend in Zandvoort. Daar is? krijg je toch <laughs> gewoon zin in. Zin in Zandvoort. Dat hebben we met z'n allen. En CFM. Vor den deutsche Freundin uh, unter uns. Ach nee, ja der Rundfunk vom uh, Sanf, von Sanfurt. Ja, ja, <lacht> ja gut, Herr. Hier, hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei.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 en aan de enden de straat staat een huis aan de zee Orangenbaumbleter liggen op de weg Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik ben niet uit te gaan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 Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. ZFM, ZFM. maak je naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar Frank en zet hem op 106.9.9. Yeah. ZFM. ZFM. ZFM, 24 uur per dag, hete is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 Let's all celebrate bij op zaterdag hoor je de, de van cool in the gang en de celebration nou, Ik ben benieuwd over wat te, te vieren valt bij de heren van uh, SV Zomvoort. Want zowel Zomvoort 1 als Zomvoort 2 speelden vandaag een uh, oefenwedstrijd. Aan de telefoon hebben we Joop Verest. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag Rob. Uh, in ieder geval goede muziek, dat sowieso. Dank, dank u. u, dank Gaan u. Graag gedaan. <laughs> ja, daar is helemaal niks bij. Goed, maar uh, ja, ga je gang. Ja, voor de, voor, de, voor de rest is er wel alles mis. bij. Uh, we, we hebben het over inderdaad de eerste wedstrijden van het seizoen. De eerste oefenwedstrijden. Met name uh, Zandvoort 1. Die heeft uh, ja, echt een pittig programma. Hoor. Vanmiddag hoofdklasse te leden. Volgende week uh, dinsdag uit mijn hoofd uh, uh, uh, Quick Boys. Uh, uh, ook hoofdklasse. En dan volgende week zaterdag uh, de eerste klasse uh, Rijnvogels. Daar hebben ze overigens vorig jaar wel van gewonnen. Maar goed... Dat is pas straks, uh, rond een uur of half vijf is die wedstrijd afgelopen. Dan komen we graag nog een keertje bij jullie terug. Uiteraard. Maar het tweede, dat, heeft, uh, dat speelt hoog, Laten we eerlijk zijn. Ja. Uh, eerste, reserve eerste klasse, daar is helemaal niks mis mee. Maar, die hebben we vandaag gespeeld tegen Katwijk 2. Katwijk ook een hoop klasse. En Kartwijk 2... Uh... Die heeft uh, ja, schrik niet maar met uh, 10-0 gewonnen. 10-0 gewonnen. <laughs> dat is ben je zo. Ja. <laughs> oh. ik, ik sprak Jan Verleden, de, de, de coach de, van, uh, van het Zond voor 2. Twee... Nog, nog geen vijf minuten geleden, hij zegt ja Joop, uh, een, ik heb gewoon met spelers gespeeld. Die zijn net terug van vakantie, hebben nog niet getraind of niks. Ja, en daar blijkt dus uit dat, uh, dat, dat op dit moment uh, dat er nog helemaal ook niet telt. Uh, pas 4 september uit mijn hoofd, dan gaat het uh, eerste en het tweede met de competitie van start. En daarvoor worden we nog wedstrijden voor de Beker en voor de Haarlem Dagblad Cup gespeeld. En dit is dan een oefening geweest, de uh, oefenwedstrijd geweest tegen Katwijk 2. Ja, en ik vind die <lacht> wel eigenlijk een klein beetje... Ik zou bijna zeggen geflatteerd. <lacht> nou, geflatteerd? <lacht> ik weet het niet, ik ben er niet bij geweest, maar <lacht> ik vind het uh, nog niet bepaald in orde, laat ik het zo zeggen, ja. op netjes. Ja. <lacht> maar goed... Uh, het is iets anders. Van de leden zegt ook... Ja, jongen. Ik heb, ik heb gewoon spelers... Die zijn net terug van vakantie. En dat zei ik net al. En dat is, geldt nog op, natuurlijk al aan dwarsstraat. Maar uh, hij heeft een goede verdusje. En dat ook dit jaar... Uh, met name tweede dan in, in die reserve hoofdklasse. Of reserve eerste klasse moet ik zeggen. Uh, toch een behoorlijk uh, boordje meestal spelen. Op dit moment is het iets anders. Ik vind 10-0 nogal wat. Ik heb het nog... Niet echt vaak iets van hoort. Maar ja, maar dan hoor op... ik dat van jou Joop. Van uh, juist ja, ja. net terug uh, van vakantie. Die katwijkers die zijn allemaal niet op vakantie geweest, blijkbaar. Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk, ik dat, denk dat, dat ze allemaal wel een beetje hetzelfde hebben hoor. Dus, uh... Uh, ja, nou ik weet het niet. Het is, het is daar nogal uh, echt heel fanatiek. Uh, met, met name het voetbal uh, in, in die uh, komt uh, Het zijn allemaal uh, hoopklasses en reservehoopklasses en. Uh, hoe heet die tegenwoordig? Die nieuwe, nieuwe nieuwe klasse, dat heet dan... Uh, uh, nou, uit mijn hoofd, druk ik dan niet even te zeggen. Maar goed, die, die, die, die uh, ja, die, die, die, dat, is, dat leeft daar. En die spelers, die krijgen ook betaald van al die, die, die rijke bolle boeren daar in die omgeving. En het is... Eigenlijk uh, is het betaald amateurvoetbal, had ik het zo zeggen. Ja. Nou, dat, dat wil er natuurlijk een hoop zeggen. En ik... Uh, ik weet niet of Zandvoort daar iets mee te maken heeft. Maar voorlopig is Kartwijk 2 dus uh, behoorlijk wat sterker geweest dan Zandvoort dan 2. Het is niet anders. Nee. Maar goed, uh, dat is oefenen. Je kunt de kat uit de boom kijken en de zaak weer opstarten. Voor, ja, wat Zandvoort betreft. Dus. Uh, uh, nee. ik, denk, ik, denk, ja, ik denk ook dat het gewoon het geval is. Uh, ze gaan dus uh, volgende week uh, gaan ze weer oefenen. Uh, dat staat in de Samse krant overigens. Ik durf er niet aan mijn hoofd te zeggen welke wedstrijd het is. Maar volgende week gaan ze weer oefenen. En uh, zo meteen uh, met een we zeggen een drie kwartier, dan weet ik wat uh, het eerste gedaan heeft uh, tegen terlede. En terlede nogmaals is dus een hoofdklasse, hè? Dat scheelt uh, dus twee klassen. En, ja. en misschien uh, heeft uh, Pieter Koper al, al gezegd van ja, uh, we zijn daar klaar voor. Wij willen graag uh, kijken hoe wij functioneren tegen zo'n eerste, eerste team uit uit uit uh, de Ja. Gewoon kijken waar je staat. Ik bedoel, verliezen is, is geen schande. En gewoon kijken hoe het met het met materiaal ervoor staat. Dus uh, Pieter Keur uh, die kan dan uh, in ieder geval wat zijn eerste conclusies gaan trekken. Nou, in ieder geval wat betreft het tweede. En het eerste horen we straks toch wel. Oké. Okay. Tot zover, uh, hartstikke bedankt, Joop. En we komen ja, rond de klok van uh, half vijf nog even bij je terug voor het overzicht van het eerste. Helemaal goed. Oké. Okay. Hoi. Hoi hoi. Straks meer voetbalnieuws dus. Met Jan van Esso rond half vijf bij CFM. Is er weer wat muziek? Wat andere onderwerpen? Gewoon reden genoeg om te blijven luisteren. Hier is Metcom, de speciale disco remix van Bagging. een oud nummer, dat gooi je in een nieuw jasje en wederom een hit in Nederland. Oud nummer uiteraard van Frankie Valli. Wat je toch vaker uh, ziet hè, tegenwoordig Valley. en vaker hoort tegenwoordig ook. Hè. Oude liedjes weer in een nieuwe versie en uh, dan kunnen Dat ze blijft het... gewoon uh, enorm populair. Uh, ja, gewoon lekker oude doen. muziek. Een uh, nieuw ja. jasje en wederom een hit. Nou, het nummer was dus uh, van uh, Frankie Valli, wat ik al zei. En uh, de uitvoering die we draaiden was de Disco Remix. Ook dat nog van uh, begging door Madcom. ja. Uh, dan gaan we nu eventjes, zoals ik u beloofd had, we zouden zou gaan schoten om half vier doen. Maar ja, dan kwam het voetbal uh, natuurlijk tussendoor. En dat ja, maar we lopen twee minuten voor, hè? Dat je, Die, die klok is ook een beetje van slag af. <laughs> ja, dat klopt ook. Maar ja, eigenlijk even over de evenementenagenda van dit weekend. Is eigenlijk, nou, we hadden er vorige week ook al even over. Vanavond natuurlijk het grote Swing Station feest. Het strandfeest voor 25-plussers bij Ries aan zee. En dat begint om 9 uur. Ja, kaartjes zijn 15 euro, hè, geloof ik. Ja, zoiets. Je kan barbecue een uh, gezellig kan, feest. Uh, kan, maar je moet wel even opgeven. Je moet wel even van tevoren bellen. En vanaf 9 uur is het gewoon een groot feest. En wil je daarheen? Bel even naar de studio van uh, Sier. Wem, geef je naam en e-mailadres door. En dan mag je gewoon gratis naar binnen van ons. Oké. Okay. Ja. Dus Dat gewoon even bellen naar de studio. Hebben we nog een kaart? Want vorige week hadden we... Ja, wel... we hebben nog een paar kaarten. Dus ah, Oké. Okay. Uh, nou. 57-303-93 is het telefoonnummer daarvoor. Oké. Okay. Nou En dan voor morgen in het muziekpaviljoen. Samba Tula Band. Dat is, begint om half twee tot vier uur. Het Samba Tula Band half twee tot... voor als u morgenmiddag aan het winkelen bent... met het heerlijke zonnetje wat Lex u beloofd heeft. Uh, ga ik gelijk eventjes door... Als ik, als ik van de gelegenheid gebruik mag maken met de filmagenda. Want anders uh, komen we straks in de, de knel met alle berichten. En dan hebben we het filmprogramma van 29 juli tot en met 4 augustus. Dagelijks om half twee en vier uur... Schrek voor eeuwig en altijd, de Nederlandse versie. Donderdag tot en met dinsdag om 7 uur, The Backup Plan met Jennifer Lopez en A Alex O'Loughlin. En de schitterende film, donderdag tot en met dinsdag, kwart over negen. niemand minder dan Robin Hood. Het verhaal over deze ja, verzetstrijder in de tijd van de Engelse, ja, zeggen inquisitie. Nou ja. Maar in ieder geval, Russell Crowe en Kate Blanchett in twee schitterende rollen in deze prachtige film Robin Hood.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 Ja, de tijd vliegt voorbij, Albert-Jan. Ja, het is alweer. Oh, weer het laatste plaatje was dit. Uur twee dan, hè? Just... Want we zijn er nog een lang na vijf uur. Na vier uur. Ja, na vier uur. <laughs> Tot ja. aan vijf uur. Tot aan vijf uur. Door ja, Michael ja. Bublé en Heaven yeah. met you yet. Met nog genoeg sportnieuws. Uh, we gaan nog even bellen met Ralf Kras. Ja, over de reunie van de Marius Gehoi is het. De, de, de Abrams en de Sarah's. En we uh, nog, een, nog, ja, nog veel lokaal nieuws. Ook nog internationaal sportnieuws. We gaan om half vijf nog even bellen met uh, Joop van Nes. Zometeen Vandaag de oefenwedstrijd. Belangrijk. Althans ja. belangrijk. Ah, kijk een zware, zware pot. Dat gewoon, is in ieder geval die wat zeker is. Gewoon kijken waar je staat. Dat en, bedoel uh, ik. We gaan ook even kijken bij het theater Suur La Plage. Dat begint vandaag ook. Mm -hmm. Dat is ook een hartstikke leuk initiatief. Dus uh, nee, genoeg reden om te blijven luisteren. Gewoon lekker blijven luisteren. En graag tot zometeen. Dus zijn we er weer.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 Er wordt al een tijdje gezocht naar de herkomst van de geur... die volgens bewoners doet denken aan een verflucht. De brandweer denkt dat de geur mogelijk uit de kruipruimte van de flat komt. Er wordt nu geprobeerd daarbij te komen. Of de lucht schadelijk is voor de gezondheid is niet duidelijk. In het Oostenrijkse deel van Tirol is een Duitse jongen van 15 omgekomen. Tijdens een bergwandeling met familieleden gleed hij uit op een steile helling en viel hij zo'n 250 meter naar beneden. Door sneeuwval en dichte mist duurde het een tijdje voordat zijn lichaam kon worden geborgen. De jongen kwam uit Zwickau, in de Duitse deelstaat Sachsen. In Duisburg zijn de slachtoffers van de Love Parade herdacht. Bij de dienst in de Salvatorkerk in het centrum van de stad waren ruim 500 mensen. Nabestaande hulpverleners en politici woonden de herdenkingsdienst bij, onder wie bondskanselier Merkel. De dienst stond vooral in het teken van de schuldvraag. Er waren minder mensen naar Duisburg gekomen dan verwacht. Vooraf werd rekening gehouden met tienduizenden bezoekers. Maar in het voetbalstadion volgden een paar honderd mensen op grote schermen de herdenkingsdienst. De ramp in Duisburg was precies een week geleden en kostte aan 21 mensen het leven, onder wie een Nederlander. In Den Helder zijn de laatste lopers van de strand zesdaagse feestelijk onthaald. Van de duizend wandelaars die maandag in Hoek van Holland begonnen, zijn er in de loop van de week zo'n 40 afgehaakt. Volgens de organisatie vielen mensen uit vanwege ongemakken als blaren of klachten aan knieën en heupen. Alle wandelaars die aan de finish kwamen kregen volgens traditie een flesje gevuld met zand van het laatste stukje strand. Het weer bewolkte van het westen uit buien, vannacht nagenoeg droog en 16 graden. Overdag wisselvallig met in de middag en avond kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon Zee. Zandvoort.